In die voorkust is de opkomst bij de parlementsverkiezingen tot nu toe laag. Volgens de autoriteiten heeft maar een klein deel van de kiezers vandaag de gang naar de stembus gemaakt. In tegenstelling tot vorig jaar bij de verkiezingen voor een nieuwe president. President Ouattara riep alle Ivorianen vanmiddag op om te gaan stemmen. En rekent op een opkomst van ruim 30%. De partij van de verdreven president Barbo boycott de verkiezingen. De partijleden zijn kwaad over de uitlevering van Babo aan het internationaal strafhof in Den Haag.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 Het beperken van de hypotheekrenteaftrek moet ook binnen de VVD bespreekbaar worden. Dat zei oud-partijleider Nijpels in het programma Eva Jinek op zondag. De hypotheekrenteaftrek was bedoeld om het eigen woningbezit te bevorderen. Maar als stimuleringsmaatregel werkt het niet meer. Jongeren kunnen zich vanwege de hoge prijzen niet of nauwelijks een eigen huis veroorloven. Het middel dient dus het doel niet meer, zei Nijpels. Het weer bewolking en in het westen op wat regen. Vanavond neemt de neerslagkans verder toe. Vannacht veel regen, morgenochtend nog een paar buien...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 CFM. Zondag in Camerland, goeiemiddag. En uh, je hoorde Straight Ahead. Bom. Zo, uh, derde uur. Op deze zondagmiddag. En we gaan even de evenementen doornemen. En we beginnen met een evenement dat gaat plaatsvinden. Op 14 december 2011. Een toernooi dat open staat voor iedereen. Met prachtige prijzen voor de drie hoogteindige biljarters. En... Uh... Er worden kwartfinales gespeeld. Morgen, dinsdag, woensdag en donderdag. De 3 banden toernooi. En je bent welkom om te kijken bij Café Oomstee Zeestraat 62. In het centrum natuurlijk van Zandvoort. Een high tea met uh, taart decoreren. 3 december Sinterklaas taart maken. 17 december, volgende week, een kersttaart maken.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 Het taart kan maximaal drie maanden worden bewaard in de vriezer. Workshop is inclusief taartbodem, vanille confituren, confituren, en kleurstoffen. En gebruik van materiaal, High die twee keer chocolaadjes, twee keer thee, chocolaadjes. Het <laughs> is maar dat je scones met marmelade en zelfgemaakte closetcreme. Clotted cream. cream. croquet, twee keer mini sandwich en een gans wijn.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 Is het dus een optreden van uh, de SGT Wilsons Christmas Show? En we blijven even niet 17 december. Volgende week zaterdag. Heel veel te doen hier in Zandsvoort. Want er uh, komt weer drie weken schaatsplezier. En volgende week ja, zaterdag ja. wordt deze ijsbaan geopend. En ZFM is er live bij. Zo zal uh, ik en Roy uh, en Timofejoe gaan doen vanaf 5 uur. Live radio dus bij de ijsbaan. En om te schaatsen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 Turning Tables.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 But I will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 Nee, we konden Wat alleen meenemen? mailen Dat gaan we doen ja, We gaan zelf even mailen, we willen een ZFM-bank in Zandvoort Leuk Ja, toch? En, en... Nee, Geen bank waar je uh, geld op kan halen, maar waar je op kan zitten Een ZFM-zitbank ja. Met radio's aan de zijkant <laughs> En geregen is en kapot ja. En nog één bericht in de bibliotheek Zandvoort Is van vrijdag 16 december tot en met 30 december Een boekenverkoop van de afgeschreven materialen De verkoop is tijdens de openingstijden van de bibliotheek En de verkooptafel wordt regelmatig aangevuld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 Ik ook niet. <laughs> Ziet er niet uit. Kerstmuziek hier op de radio. Dit is Andy Williams. It's the most wonderful time.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 I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now Ja, mooi liedje zegt Ed Sheeran Een jonge Engelsman, bekend van het liedje The A-Team Heeft een nieuwe single uit en die heet Legal House nou, we hebben ons aangemeld. Er komt misschien wel een ZFM Zandvoort Bank op het boulevard van Zandvoort. Het zou heel erg leuk zijn. We hebben ons net aangemeld via info Wilt u dat ook? Mail dan ook eventjes. Een ZFM Zandvoort Bank aan de boulevard. Ja, of een andere bank mag natuurlijk ook. Wat u zelf wil. Maar, veel. maar uh, wij vinden het leuk om een ZFM Zandvoort Bank te krijgen. Zeker weten. Dus als je dan ook maar even, even een mail stuurt naar uh, info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 Toch wel omdat de VV Venlo degradatie kandidaat is. Eindeslag werd er 2-0. RKC Waalwijk thuis tegen Ajax Amsterdam. De eindeslag werd er 0-1. FC Utrecht. Uh, in de gal gewaard. He, heet dat van de ja. Utrecht. 2-2 ja, ja. uh, tegen Feyenoord. En nu 1, is nu één uh, wedstrijd bezig. Om half 5 begonnen. Vier minuutjes bezig. Dus Vitesse tegen FC Groningen. De toestand is daar 0-0.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 Die ballen mag je nooit meer geven. en uh, Ja, weer een moment. Blij dat de winterstop er is? Nou ja, blij dat de winterstop er is. Uh, kijk, als voetballer wil je altijd voetballen. En die jongens willen ook voetballen. Nou, die winterstop komt. En uh, of we er blij mee moeten zijn, dat zal het tweede seizoen zelfs uit moeten wijzen, Tjerk. In ieder geval op uh, trainingskant met het hele spul. Dat is alleen maar goed natuurlijk voor, uh, voor het verdienstwoord.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 Maar voor de rest, hey, ADO gewonnen met 2-0. Ja, vandaag uh, dit weekend. Maar dat is oh. echt wel een keer gebeurd toen. Hey. Hey. Hey. Zeg dat dan. Zeg dat oh, dan. Sorry hoor. Zometeen de afsluiting van uh, Zondag in Kenmeland, Maar nu eerst. Um, we gaan terug naar een diest. Die uh, bekend werd in 2009. En die had een heel, een heel mooi liedje uitgebracht. Ik heb het over Jonathan Jeremiah. En dit is last. Baby...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 Say it's been a struggle. 2 a.m. Gate. We jumped the fence.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 Hebben, we een, hebben zijn wij er niet met de twee, maar het programma nee. gaat gewoon door hè? Want uh, Albert Jan Vos en uh, Rob Harms zullen het programma overnemen. Is ook wel een keer leuk, is ja, iets anders. normaal gesproken op, za op zaterdag. met zaterdag meestal. Hoe je dit ook weer het programma van de nacht hoor? Stand voor zaterdag. Oh, ja, die, ja. Nou, daar zitten ze dus normaal gesproken op zaterdag. Maar zijn een keer zijn zo lief. Om volgens een keer in te vallen.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 Twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFM. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voor